Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is hard op zoek naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het een grote zooi. Vannacht moesten alweer 700 asielzoekers buiten slapen. En Artsen zonder grens heeft vandaag al twee mannen met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Mijn collega Ellen Kampors liep de afgelopen dagen rond in Ter Apel en toch veel mensen die iets heel anders hadden verwacht van Nederland. Wat mij wel raakte was dat ik uh, dat daar komen veel mensen aan s'avonds laat... die geen idee hebben wat de situatie is in Nederland. Dus die denken van nou, ik moet me in Nederland in Ter Apel melden... en dan kan ik met de bus vanuit Emmen naar Ter Apel en dan ben ik daar... dan druk ik op de bel en dan kan ik naar binnen. En die komen dan aan met hun rolkoffer en hun mondkapje onder hun mond... en nog helemaal in nette kleren en die willen dan naar binnen toe en zien dat enorme kamp en komen er ook achter dat ze helemaal niet naar binnen kunnen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen maakt zich daar zorgen over en helpt sinds vandaag mee in Ter Apel. John de Mol wist mogelijk al van meer slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice... dan dat hij zei in de eerste boos aflevering over de misstanden. Dat zeggen de makers in de nieuwste aflevering. John zegt dus, ik wist het van één vrouw. En dat hij dit zegt vonden wij toen al opmerkelijk. Want wij hoorden van meerdere vrouwen die betrokken waren bij The Voice... dat zij melding hadden gemaakt over het gedrag van Rietbergen bij het programma. Nu is er een opname van een telefoongesprek tussen een vermeend slachtoffer... en iemand van Talpa die zegt dat er meer meldingen waren... John de Mol zelf reageert niet in de nieuwe uitzending. En talpabaas Paul Reumer laat in een reactie weten dat John volgens hem niet op de hoogte was van andere meldingen. Zometeen hoort Ajax tegen wie ze het moeten opnemen in de groepsfase van de Champions League. Ajax is voor het vierde jaar op rij de enige Nederlandse club die het tot de Champions League heeft geschopt. PSV was tot gisteravond nog in de race voor een plek. Maar de Schotse Rangers maakten een eind aan de Champions League-droom. Het weer warm, maar vooral aan zee koelt het inmiddels af. Morgen sowieso kouder. Bewolkt kans op wat onweersbuien dan een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Burgerveen 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Velzen 12 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. de zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu Zandvoort ah. draait door. van de Dutch Grand Prix. Die volgende maand uh, op punt staat te beginnen. Het is vandaag uh, trouwens 25 augustus. Kortom, we zitten anderhalve week voor die Dutch Grand Prix. Welkom bij deze zandvoort draait door live. Even geen uh, dance classics Die bewaren we even tot volgende week. Normaal gesproken doen we dat wel op uh, de laatste donderdag, maar dit keer even niet. Uh, je zou kunnen zeggen, dit kan precies uh, eigenlijk uh, daarin wel plaatsvinden, maar Low Addicts, zo heet deze band, die gaat de uh, komende maand na het grote evenement wat wij eigenlijk doen hier uh, volgend weekend. Gaan zij hun uh, album presenteren en dat heet Evolver. Maar daar zal ik je niet uh, verder mee vermoeien. We gaan uh, gewoon uh, zo dadelijk nog uh, interviews doen. Twee stuks. Die hebben we vanmiddag nog op opgenomen. Gaat uh, met David Molenburg en met Robert van Overdijk over die Dutch Grand Prix. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen en uh, dit is ook een band, een illustere band uit de jaren 70 geweest. Jethro Tull heet de band en een van de klassiekers die ze misschien wel hebben gemaakt, niet echt een grote hit uh, geweest, Locomotive Breath. one Blondie met Call Me. Daarvoor hoorde je Jetro en Locomotive Breft. Ik uh, ga terug naar vanmiddag. Waar uh, ik uh, op het circuit heb gesproken met David Motten. Anderhalve week voor de Grand Prix. En dat betekent dat zo'n beetje de laatste loodjes het zwaarst wegen. Uh, hoe is dat uh, voor een burgemeester? Want dat is meteen uh, ook uh, de eerste vraag.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 Zover is. Maar wat doet een burgemeester dan? Ja, ik heb in feite drie taken. Mijn voornaamste taak is openbare horen en veiligheid. Dus ik ben zeer betrokken bij het, dat heet het afstemmingsoverleg. Dat is waar gewoon eigenlijk de hele veiligheidssituatie rond het hele weekend geregeld wordt. Ik heb zeer regelmatig overleg met de driehoek, dus politie en officier van justitie. Nou, dat als het goed gaat, dan gaat dat goed. En zodra er opgeschaald moet worden, dan geef ik daar ook leiding aan. Dus dat is mijn belangrijkste taak. Daarnaast heb ik veel reps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 De eerste keer doen. Kinderziektes tegen, die zijn voor een belangrijk deel... hebben we die er nu uit. Ik heb natuurlijk wel af en toe nog even eventjes tegen... maar het gaat in ieder geval een stuk, stuk beter... en gestroomlijder dan vorig jaar. Maar goed, het vergt veel overleg met, uh, met de omgeving. Dan gaan even de pet af. En dan is het uh, even burgemeester af. En dan is het weer de muziekliefhebber David Molenburg. Ga je nog kijken?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 Dat dan wie niet? Nee, maar goed, er zijn genoeg andere momenten, dat weet jij. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En dat was dus even de Living Daylights van AHA daarvoor. Het gesprek wat ik uh, heb mogen voeren met de uh, burgemeester van dit dorp, David Molenburg. En uiteraard ook een beetje muziekkenner. Maar goed, uh, die vraag die ik helemaal aan het eind stelde... die uh, was nog niet helemaal, uh, geloof ik, een beetje doorgekomen. Maar uh, dat uh, terzijde. Um, ja, straks uh, gaan we natuurlijk uh, ook nog een alternative hem doen. Uh, dat is in dit... Kader, eigenlijk even iets anders, want dat is uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En daarin een live optreden uh, straks van Losios. Wie is dat? Dat is Joost Nijman, zo heet hij in het echt. En uh, hij gaat uh, Nederlandstalig werken uh, laten horen op uh, waarschijnlijk akoestisch gitaar. Dat uh, straks. Uh, verderop uh, na uh, de uh, hoofdlijnen van het nieuws van half 7 hebben we ook nog een gesprek met Robert van Overduik. Want dat, uh, ja, die man die liep natuurlijk daar ook rond. Het zal heel erg raar zijn als uh, de algemeen directeur van het circuit... en uh, de algemeen directeur van de Dutch Grand Prix daar niet uh, zou zijn. Want dan uh, is er toch wel heel erg uh, wat aan de hand, denk ik eerlijk gezegd. Maar dat uh, komt straks in het uh, volgende gedeelte van Zandvoort draait door voorbij. Maar uh, we hebben nog uh, tijd over voor dat we uh, naar de hoofdlijnen van het uh, nieuws gaan. En dat is deze van Madonna. The power of goodbye. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Talpatop wist in 2019 al over meer dan één melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen bij de Voice of Holland. Dat komt naar voren in een nieuwe aflevering van Boos van Tim Hofman. De regionale treinstaking van morgen in het westen van het land heeft volgens de NS grote gevolgen voor reizigers, ook in andere delen van het land. De NS adviseert mensen die in, van of naar het westen willen reizen om alternatief vervoer te kiezen. Het appartementencomplex in Zutphen, waar gistermiddag een explosie was, wordt gesloopt. De veiligheidsregio gaat uit van een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek. Het weer vanavond meer bewolking en in het westen kans op een bui. Morgen meer bewolking en vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Oké. Okay. thank you. Uit een jaar, een jaar nadat die ene Grand Prix in 1985 is geweest, 86 dus, de dames van Centervold met een iets wat langere uitvoering van Dictator. Daarvoor hoorde je Dancing in the Street van Mick Jagger en David Bowie, maar ook dat nummer hebben ze ooit nog eens een keer een beetje gepikt van Marta en Van Dallas, want dat was ooit het origineel. Nou, ik zei al, ik was uh, hedenmiddag op het uh, circuit van Zandvoort... Uh, en dat had alles uh, te maken met alles wat in aanbouw is met die Dutch Grand Prix... die er vorige week, dat zeg ik, volgende week wordt gehouden. En ook een gesprek met de uh, directeur van de Dutch Grand Prix. De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze in Nederland. Goed spreekwoord. Maar uh, dit is uh, op een uh, donderdag, anderhalve week voor de Grand Prix... De circuitdirecteur, maar ook de, de directeur van de Dutch Grand Prix, eh, die beleeft met dit soort dagen hoogtijddagen. Worden... Uh, absoluut hoogtijdagen. Ik zat toen jij dit stond te vertellen, was ik even aan het rekenen. Uh, wij starten volgende week donderdag al het evenement. Hè. Dus ja. ik dacht dat ik een halve week extra van jou kreeg, maar we hebben nog een week. <laughs> uh, en uh, hoogtijdagen, absoluut. Voor een evenementenman in hart en nieren is dit de allerleukste periode. Ja. Maar wat, wat doe je eigenlijk op zo'n dag als vandaag? Ja, dat, dat, weet je wat, dat vragen ze thuis ook wel eens. Ja. En uh, als ik ochtends hierheen rijd in deze periode, dan heb je een paar vast momenten in je agenda. En als je s'avonds, als je weer eens een keer thuis bent, terugkijkt... dan denk je, jezus, dit had ik vanochtend allemaal niet kunnen voorspellen. Dus ja, je weet het niet. Uh, dus de, de laatste week van de opbouw is de laatste brandjes blussen, zeg ik altijd. Uh, onverwachte dingen oplossen, uh, keuzes maken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar vooral toeleven met je team. En ook voelen dat die adrenaline, ook niet alleen bij mij... maar ook bij de rest van het team, we doen dit met fantastische medewerkers... Ja, die zie je iedere dag gewoon verder opborrelen. Uh, en het is natuurlijk gewoon fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan zo'n evenement. Want eigenlijk is iedereen belangrijk hè? in dat opzicht ook. Want uh, ik bedoel, ik kijk eventjes naar, um, als we hier staan op de Founders Lounge bijvoorbeeld met het verven. Ja. Dan laat ik er even een uitpikken. Maar deze man die loopt dan natuurlijk ook al honderd jaar rond. Nou, je, je doelt op Fred Vleeshouwer. Ja, die, die, die stond net keurig de randen, de hoeken van de vangrail te schilderen. Ah, Fred is iemand die de laatste race destijds in 1985 nog heeft meegemaakt. Hè? Mm -hmm. En dat zo'n kerel die natuurlijk leeft voor zo'n circuit... ook deze editie en de editie van vorig jaar heeft meegemaakt. Nou, als, je die, als je dat uh, tegen zo iemand zegt, dan schieten de tranen in zijn ogen. Hè? Zo trots zijn mensen om ook een bijdrage te mogen leveren aan dit evenement. Mm -hmm. En dus wij zijn ook ontzettend trots trots op dit soort medewerkers. Ja. Ben je dan toch... meer een festivalmens of een evenementenmens... of meer dat autosportverhaal? Uh, nou, kijk, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk heb je een onderwerp nodig... om een schitterend evenement te bouwen. Uh, in hart en nieren ben ik een evenementenman... Met, en natuurlijk heb ik een passie voor auto's. Uh, uh, en dat evenement... Autorijden op de baan, ja, dat is iets wat we jaar rond ook doen. Hè? En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste onderdeel van dit evenement. Maar je moet er wel heel veel extra dingen omheen regelen... om het op een veilige manier te laten plaatsvinden... Uh, om mensen ook gewoon van vrijdagochtend tot zondagavond gewoon te entertainen. Mm -hmm. Dat lukt niet alleen met de auto's. Hè? Want er zijn ook momenten dat die auto's niet rijden. En dan denk ik dat we zoveel ingrediënten in dit evenement hebben gestopt. Dat zelfs al zou je geen, geen autosportliefhebber zijn. Dan vind je dit nog steeds een fantastisch evenement. Ja. Dan ook weer even naar de voorbereiding. Ook, hè? Want vorig jaar was het... Eigenlijk een beetje een last minute uh, verhaal. Hè? Met, met corona, covid, uh, noem maar op. Ja. En nu is dat anders. Ik maakte net een beetje uh, buiten dit interview om. De vergelijking van Max Verstappen die zijn eerste wereldtitel binnenhaalt. Uh, je hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Dus dat uh, geeft een bepaald soort rust. Dat zie je ook bij Verstappen terug. Ja, nou, die, die, die... De die, metaforen. Die, zeker, die, die, die, die, die snap ik. Mm -hmm. uh, wat niet wil zeggen dat je nog steeds keihard kei moet werken om mm -hmm. dit evenement voor elkaar te krijgen. Maar als je zegt, van joh, het straalt meer rust uit dan vorig jaar. Hè, want toen moesten we inderdaad het wiel opnieuw uitvinden. Mm -hmm. ja, dat, dan heb je gelijk. Hè. Ja. Dus iedereen zal tot de laatste minuut gewoon bezig zijn met de details. Uh, maar gelukkig hebben we het al een keer gedaan. Dus dat betekent dat het in iets meer betrekkelijke rust kan plaatsvinden. Ja. Uh, wanneer is een man als Robert van Overdijk tevreden? Nou, weet je, uiteindelijk uh, wij halen al heel veel voldoening uit deze periode. Ja. We weten dat we het doen voor onze fans en onze kaartkopers. Als die op zondagavond met dezelfde smaal het terrein aflopen als afgelopen jaar, dan ben ik een zielsgelukkig mens. het uh, af uh, dit uur. Zandvoort draait door met uh, wat interviews die ik uh, vanmiddag heb opgenomen. Uh, Vanaf het circuit als je wat achtergrondgeluiden hoort is het Marcus van dan want we gaan straks live muziek doen tussen 8 en 10 en tussen 7 Dat is hierna 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. We sluiten af met uh, deze fijne van uh, Alison Moyet met Love Resurrection en wat we straks om 7 uh, uur gaan doen, dat hoor je zo aan de andere kant van 7 uur.